Hey, hey, goedemiddag. Dit is weer het Bartimaeus Vragenuur en wel van de 26 oktober. Eens even kijken, Nancy doet vandaag niet mee. En Tom zag ik al wel, ik zag nog acht andere mensen. Wees welkom en zo, leuk dat jullie er allemaal zijn. Vaak is het een vast ploegje en soms komen er een of twee bij en zijn er andere, een paar anderen weer niet. Wat gaan we doen vanmiddag? Tom en ik zijn met z'n tweeën. En er zijn wat vragen die redelijk wat tijd kosten, dus er worden niet echt ernstig uitgebreide dingen gedaan. Maar ik denk dat we het uur wel vol krijgen. Eerst komen de vragen uit iAsk. E er is een vraag over TomTom. Tom. Nou, die wil ik uh, graag even doorlopen met wat hij doet en hoe het ongeveer werkt. Er zijn wat knoppen waar niemand mij heeft kunnen uitleggen tot nu toe wat ze doen. Um, en de reden daarvoor die zal straks duidelijk worden. Dan krijg je een stukje van uh, Tom. Nee, die staat bovenaan zelfs. Tom staat bovenaan met Carriage uh, Band. Dat is een uh, muziekprogramma waar ik echt helemaal erg weinig van af weet. En Tom volgens mij ongeveer alles. Want die is muziekgek gek. Soms, zoals gezegd, Tom Tom. Dan komt Tom met eBlink Radio. Dat is een podcastprogramma wat van alles en nog wat kan. Hij zei zelf terecht van ja, het is er eigenlijk al een poosje maar uh, het is wel een leuk ding om te doen. Vervolgens kom ik met softphone. Ook die is er al een, po een poosje, maar misschien dat ik hem wat laat ontdekt heb. En uh, ik vind het een leuk ding. En ik denk dat het een leuke manier van bellen kan zijn. Dan komt Tom met de keynote over de uh, Apple en de iPad mini. En vervolgens heb ik nog een appje gevonden voor alle Apple gekken die uh, echt alles willen weten. En die heet Hotmac 2. En dan nog wat er in het vragen u naar boven komt borrelen. En uh, nou ja, dan zal het wel weer weekend wezen. Oké, okay, uh, Tom, wil jij... Nee, eerst zijn er nog mensen die vinden dat er iets nu gezegd moet worden. Dan ken dat, uh, twee seconden en zo. En daarna gaat Tom verder met Garretts Band. Nou nee, niet echt iets wat er nou permanent doorheen moet... Maar ik ben er op het laatste bij, dus ik kan nooit mijn vragen stellen... ...want ik uh, kom bij één dingetje niet. En misschien dat heel iemand er even antwoord op kan geven. Hm. Als, je heel, als, die, als die echt heel kort is, dan, dan, dan wil ik een poging doen. Ik probeer hem kort maar krachtig. Uh, ik heb ondertussen uh, geen tabbladen, geen map nagemaakt... ...waardoor ik elf tabbladen had, dat was het maximum. En nu had ik nieuwe apps gedownload, zoals Garage Event... ...waar we het zo over gaan hebben... En die had ik uh, dus gekocht en daar kan ik nog steeds bij via Spotlight. Maar die is dus niet meer uh, fysiek of visueel te zien in het tabblad. Die is namelijk ergens weggeschoven. Nu ik uh, map heb aangemaakt, zou je denken dat het terugkomt. Maar dat is dus niet. Er verschijnen nou lege plekken. Uh, hoe kun je hem nou weer terugkijken? Want ik kan hem ook niet in aankoopgeschiedenis zien. Want in iTunes zie je alleen je muziek. Weet ik niet. Eerlijk gezegd. Nee, ik heb geen flauw idee. Uh, ik wil wel kijken of ik info voor je kan vinden en dan zal ik dat uh, de volgende keer plaatsen. Iemand anders een kort idee toevallig? Ja Robert, je zei in iTunes zie je alleen maar je muziek, maar je moet toch gewoon ook in App Store kijken. Daar vind je wel al je aankopen. Je zou via instellingen en gebruik, als ik het goed heb, een keer kunnen verwijderen. Want daar zou je hem wel moeten zien. En dan inderdaad als je in de App Store gaat kijken bij uh, alle aankopen, moet je hem weer tegenkomen en dan ga je hem opnieuw installeren en dan zal die waarschijnlijk wel een lege plek gaan opvullen. Ja, maar uh, als je uh, je iPhone volledig even afsluit, dus met uh, de standby knop en uh, de home knop, dus, dus wel volledig en je start hem opnieuw op, dan gaat hij gewoon jouw iPhone terug opvullen. Oh, is dat zo, uh, Daniel? Oké. Okay. Ja, want het probleem is tegenwoordig... Uh, ...met iOS kun je heel mooi um, een app openen. Dus bij mij staat natuurlijk al bij de App Store... ...bij uh, GarageBand of bij iets... ...staat er gewoon open en niet meer geïnstalleerd. Dus je kunt hem niet meer opnieuw installeren. En ik ben bang als je hem uit gebruik weg gaat halen... ...verwijderen, dat je hem ook echt daadwerkelijk verwijdert ...en dat je opnieuw de volle pot moet betalen... Nee, dat laatste is zeker niet het geval, want ik heb dat regelmatig gedaan met abstracties, zat van moet ik dat mee en dan verwijder ik ze gewoon en uh, dan vind je ze in je aankoopgeschiedenis terug en Apple hanteert gewoon uh, het credo eens gekocht, blijft gekocht en daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Dus dat risico dat loop je zeker niet. Oké, okay, tot slot, uh, die aankoopgeschiedenis uh, in de iTunes is namelijk alleen van je muziek, dat is logisch. Maar aankoopgeschiedenis in de App Store kan ik niet vinden. Bij meer staat er alleen maar tonen, audioboeken en dat soort dingen. Dus alleen maar stores. En wat Daniel zegt wil ik ook wel proberen. Alleen is dat standby home knop, standby home knop of zoiets? Nee, dat is standby en home samen ingedrukt houden. Oké, okay, ik denk dat je zo wel verder kunt. Uh, je kunt hem in de App Store ook gewoon weer opzoeken. Dus je hoeft hem niet via aankopen te doen. Je kunt hem ook gewoon weer opzoeken en weer dubbel tikken nadat je hem verwijderd hebt. Goed, Tom, kun jij starten met GarageBand? Ik ben heel benieuwd. Uh, eerst nog even wat anders, want er waren nog een paar vragen bij iAsk binnengekomen. Uh, de eerste die ik gezien heb, dat was, uh, ik weet niet meer van wie, maar dat doet er ook verder niet zo heel erg veel toe. Uh, die had het erover dat hij de laatste vier maanden podcasts niet kon vinden op de webpagina. Hij schreef er niet bij welke webpagina dat was... Maar uh, ja, dat zullen we dus even moeten nakijken. Uh, of dat uh, de e-ask pagina van Bartiméus is. Of dat dat de uh, Blink magazine is. Dat dacht ik niet, want daar heb ik ze zelf nog vandaan gehaald een keer. Uh, verder was er nog een vraag uh, over uh, het programma of het appje Weather Pro. Uh, dat sinds iOS 6 er steeds wordt uitgeknikkerd als uh, hij wordt opgestart. Um, als je de voice-over uitzet, blijft hij er wel in. Men dacht dat dat te maken had met het, uh, de vele grafische symbolen. Nou, dat lijkt mij eerlijk gezegd niet. Ik weet dus niet waarom die iedere keer wordt uitgeknikkerd. En de vraag was, is er een andere app die nog wel toegankelijk is en waarbij je, uh, daar was vooral belangstelling voor, de windrichting en windsnelheid boven uh, kon uitlezen. Ik gebruik zelf Celsius, daar heb ik wel de... Windsnelheid, maar niet de windrichting. Dus ik weet niet of iemand anders werkt met Weather Pro en ook met iOS 6 en weet uh, waarom die eruit vliegt. Of misschien bij hem haar niet. Uh, dus ik laat de microfoon even los. Nou, um, dat Weather Pro doet het bij 511 ook niet meer. Dat ze, tenminste die ervaring heb ik ook. Ik heb hem eraf gegooid. En uh, Celsius die geeft wel de windrichting weer. Alleen in het Engels, ze zegt E als het East is en S als het South is en zo. Ja, dankjewel Astrid. Kijk, dat is hartstikke mooi. Oké, okay, uh, nog iemand een opmerking over WeatherPro? Want dan pak ik de microfoon voor GarageBand. Garage. Hoort iemand mij jongens? Niels hier. Ik heb hem zelf ook. En ik heb, trailer, ik heb er eigenlijk helemaal geen last van. Ik bedoel, hij heeft ook een, als goed is een update gehad. En ja, bij mij werkt hij eigenlijk prima onder iOS 6. Dus het kan exemplarisch zijn. Oké, okay, nou goed. Uh, dan moet hij maar even kijken of er een update is van Wedderpro En dan daarmee uh, nogmaals experimenteren. Ja, Tom uh, en uh, iedereen ook, goedemiddag. Ja, ik was uh, degene die dat mailtje had verstuurd. Uh, Tom Roger. Uh, ik moet even opmerken: afschrik heeft dus hetzelfde probleem. Ik, uh, zoals je weet heb ik een hele poos geleden geupdate naar iOS 6. Nou, ik heb hem natuurlijk teruggezet naar uh, 5.1.1 en uh, dat is eigenlijk sinds een, een paar dagen hè, dat, hij, dat hij eruit klapt. Uh, mijn vrouw heeft ook een iPhone, die heeft iOS 6, en uh, die wist mij te melden dat hij eigenlijk heel erg grafisch is geworden. En, um, Nou ja goed, de, de, het probleem is uh, als je hem opstart, uh, Weather Pro, ik vond het altijd een hele fijne app. Uh, het gaf keurig netjes uh, de, de, de huidige temperatuur, de gevoelstemperatuur, bla bla bla, de windrichting in Balfour en dergelijke. En um, het gekke is, updaten dat, uh, dat werkt op de een of andere manier niet. Hè. Uh, zodra ik hem opstart, en dat is altijd wel handig als je wat... Uh, <laughs> Wat goede ogen bij de hand hebt. Dan wil je gaan updaten, maar dat uh, dan klapt hij eruit, hè? Ik heb hem er ook al uh, afgehaald en opnieuw erop gezet, maar dat, dat, dat werkt dus ook niet. Dus, uh, nou ja, goed, uh, in ieder geval. Uh, ik ga wel eens uh, kijken naar uh, Celsius of dat uh, de oplossing biedt. Helaas is het niet anders, maar. Nee, maar goed, het, was, uh, ja, het is jammer. Nou, wat je in ieder geval ook nog even zou kunnen proberen is aan je vrouw vragen om even de voice-over op haar iPhone aan te zetten met de iOS 6 en kijken of die dan wel werkt. En uh, nou ja, dan weten we in ieder geval dat het misschien te maken zou kunnen hebben met dat hij het nu wel goed doet onder iOS 6 en niet meer onder 5.1.1. Oké, okay, uh, ik denk dat we het hier maar even bij moeten laten... ...want anders dan lopen we alweer vreselijk <laughs> achter. Ik ga de microfoon even vastzetten... ...en verder met de e-ask-vraag over bent. Ja, toch, ik wou nog even iets zeggen. Ik heb net bij de iPhone-club gelezen... ...dat we de pros in het gebruik maken van een data cache. Um, ik heb eigenlijk niet zo heel veel idee wat dat in dit geval inhoudt, maar die kun je ook uh, kun je aan en uit zetten. En misschien dat, uh, dat schijn je bij de instellingen te kunnen doen, dat stond daar. Dus uh, ja, ik weet niet, misschien helpt dat ook nog een beetje. Waren dat instellingen van uh, dat weerprogramma afstut of waren dat instellingen van de iPhone dacht jij? En Roger, er zijn heel erg veel weerprogramma's. Dus voordat je die allemaal geprobeerd hebt als ze leuk zijn, dan, uh, dan kun je volgende week nog geen rapport over uitbrengen volgens mij. Nou, we zijn inderdaad aan het zoeken geweest. En uh, er zijn inderdaad heel erg veel weerapps. Uh, ja, sommige zijn ook in het Engels. En uh, ik, heb, ik heb een hele leuke gevonden. En uh, dan geeft hij de, de windsnelheid in kilometers. Ja, dat is leuk. Maar wij zijn natuurlijk altijd gewend, uh, windkracht 3, windkracht 4 en zo. Maar goed, um, um, even en dan, dan, dan uh, hou, ik het, hou ik er ook over op. Uh, IOS 6, uh, even mijn vrouw, uh, zonder voice-over werkt die perfect. Uh, zet ze de voiceover aan, plak hij er ook uit. Dus uh, ik denk dat het uh, toch een probleem is met uh, de voice-over in combinatie met, weet uh, ik veel grafisch of zo. Maar goed, ik ga in ieder geval even kijken wat Astrid zei over dat data, ik uh, uh, dat weet niet meer precies, maar. Kijk wel even op iPhone Club. Als het had over de data cache, en dat schrijf je waarschijnlijk C A C H E. Tom die is uh, schijnbaar weg. Ik ga heel even kijken. Nee hoor, ik was er nog, maar ik wachtte nog eventjes tot, uh, tot de, de, deze, uh, dit onderwerp helemaal was afgesloten. Um, bent. Um, een vraag over GarageBand, of dat toegankelijk was op de iPhone enzovoort enzovoort. GarageBand is. Oh, ja jongens, het is goed. Even mijn computer zacht zetten. Uh, GarageBand is, uh, wat Derek al zei, een muziekprogramma. En niet zozeer om muziek af te spelen, maar om muziek te produceren. Het is dus een opnameprogramma. Het uh, biedt een aantal sporen waarop je kunt opnemen. Um, het biedt ook een aantal virtuele instrumenten, zoals dat heet. Dat zijn dus geen echte instrumenten, maar virtuele instrumenten. Um, ik heb even gelezen wat er allemaal in de verschillende lijsten uh, wordt geschreven. Ik zit zelf op een, een lijst van blinde muzikanten, producers van over de hele wereld. En daar wordt ook veel gesproken over GarageBand. Uh, omdat GarageBand een programma is dat gratis wordt meegeleverd met, uh, met de Mac. Er zijn ook aardig wat podcasts over gemaakt hoe je met GarageBand moet werken. Uh, GarageBand, er is ook een iOS versie van. Wat ik daarover kan zeggen is dat, die, uh, uh, dat er ook speciale voorzieningen in iOS 5.1 zijn gemaakt. Om hem ook goed voor ze over toegankelijk te maken. Um, het is op de iPhone nogal een tour om ermee te werken. Ik heb er zelf een tijdje geleden een uurtje mee geëxperimenteerd en net ook nog even. En ik, iemand schreef ook op, op, op de Minimac-lijst van je, je raakt echt helemaal soms de weg kwijt op de iPhone. Nou, dat gebeurt mij ook. Um, er wordt dus aangeraden van als je met GarageBand wil werken, doe dat dan met de iPad. En... Um, als het gaat om de iPad, die heeft ook wat meer aansluitmogelijkheden. En um, dat betekent dat je bijvoorbeeld, een, een, een, uh, als je wat, uh, echt wat leuke dingen wil doen... ...dat je toch gauw wat hardware erbij moet kopen. En er is bijvoorbeeld van Alessis een, uh, een audio-media audio interface beschikbaar voor de iPad. Uh, de Alessis I-O-Doc heet dat ding. Um, ik even kijken, ik had een kladblokje gemaakt met... Um, um, nog wat opmerkingen over. Er zijn softsins aangekondigd voor iOS. Eh, echt goede software-matige synthesizers komen er aan. Eh, de ipad lss Dock Audio-Mini-Interface, heb ik genoemd. Er wordt hier geschreven dat er eh, nog heel wat meer apps zijn... die blijkbaar ook goed toegankelijk zijn voor de iPad. Onder andere Kors. Eh, eh, eh, IGOS Oscillation, GarageBand noemt hij. SampleWiz, MorphWiz... Fairlight en Thumb Jam. En ik heb gelezen van iemand dat Thumb Jam. Dus dat schrijf je duim in het Engels en dan Jam. T-H-U-M-B-J-A-M. Uh, uh, ook goed toegankelijk zou moeten zijn. Ik ga GarageBand eens opstarten en kijken of ik jullie iets kan laten horen. Onderhoekmap, Sociaalmap, Opnemen vier ops Opnemen, Foxypo, Vocal, List, record, GarageBand. Oké. Okay. Het Omroep. eerste wat er gebeurt is dat mijn scherm kantelt uh, maakt niet uit of je hem Perfect. op liggend, of je, op liggend uh, uh, of je de boel vergrendeld hebt maakt helemaal niet uit hij gaat gewoon liggend hij is trouwens niet duur speel af knop Spoel terug knop speel af knop opname knop, knop. sessie knop loops knop loops uh, dat heeft niks met teefjes te maken, dat is loops. Je kunt namelijk, um, als je een audioprogramma gebruikt, een muziekprogramma, dan heb je het vaak over maten. Over beats en ticks, measures, beats en ticks. En een maat, bijvoorbeeld een maat is ingedeeld in vier beats. En een heleboel ticks, om uh, dus ook kleine uh, tijdsverschillen te kunnen meten. Instellingen, knop. Een instellingen, knop. Master, tijdbalk, afspeelkop, aanpasbaar. Nou de master tijdbalk. Maat 22, telefoon 2, afgedeelte, knop, lift het mixer, geluid uit, knop. Ja, ik, de mixer heb ik openstaan, ik ga even kijken. speelt instellingen, Ik ga los. hem even laten afspelen, M sessie, knop. want ik had een, Opname, knop. een demo knop. die erbij zit. Speel af, knop. Geda, eh, uh, gestart. Oh. Ja. Hij heeft inderdaad iets vastgehouden wat ik niet had gehoopt. Ik had namelijk. Ik ga het even proberen. Ik zal dus nu verplicht moeten zijn om naar de mixer te gaan. Op gem sessie, loops, instellingen, mastertijdbal, gedeelten. het mixer, Gelerken. Gedeelten houdt in dat je een, een stuk ook kunt opdelen in, in delen. Die je dan weer kunt verplaatsen en eventueel kunt loopen. Wat je ook vaak ziet is dat een. Ja, een refrein is vaak hetzelfde. Dus wat je dan doet, je neemt één keer het refrein op en je maakt daar een gedeelte van. En dat kun je later dan weer op, de zelf, op een andere plek terug laten komen. Geselecteerd. Solo. Knop. Hier staat een eentje solo. Solo. Volume. In. Live rocket spoor. Live rocket mixer. Mixer. Smart bass mixer. Geluid uit. Geselecteerd. Solo. Knop. Hoor je, dat was een, solo. Dat zijn allemaal sporen, want je werkt dus met sporen. Net als een oude bandiekoerder. Op het eerste spoor neem je de bas op. Op het tweede spoor neem je de drums op. Op het derde spoor neem je de orgel op. Volume. 6. Smart spoor pas Mixer, Mix of hoofdletter A Classic Rockwork van Mixer, solo, knop. Even kijken. Volume, 7, hier willen we solo. Even solo -en. Kijken of die dan. Geselecteerd, iets doet. solo. En hier hebben we het orgeltje. En dit orgeltje, dat is een softwarematig orgeltje. Dus dit is geen echt orgeltje wat opgenomen is, maar dit geluid wordt puur gefabriekt in je iPhone. En ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel behoorlijk orgeltje is. Ik zal het even iets harder zetten. komt via de chat. natuurlijk niet echt goed door. Volume geselecteerd solo. Je hoort ook geselecteerd solo. Solo betekent dat je dat spoor alleen hoort. Ik zal hem even uitzetten solo. en dan hoop ik dat ik alle gesolode sporen heb uitgezet en dan krijgen we nu de hele band te horen. Ja. Oké, okay, hier zijn we nog. je hoort ook de galm. Ik zal het nog even doen, dan hoor je dat de nagalm gewoon door de iPhone wordt gemaakt. Er zitten dus ook allerlei effecten bij. Je kunt je eigen stem opnemen en daar dan een effect bij zetten. Het voert nu te ver om dat allemaal te gaan doen. Maar het werkt allemaal gewoon. Het is echt, uh, uh, het, het is eigenlijk ongelooflijk dat het kan. Ehm... Um, ik denk dat ik het hier maar even bij moet laten, want anders verlies ik me ook in dit soort programma's. Ik vind het hartstikke leuk om daarmee te spelen. Dus ik ga nu even de microfoon vrijgeven, voor het geval er nog vragen zijn. Die ik dan hoop te kunnen beantwoorden als het gaat om de iPhone. Want zoals ik net al zei, ik heb nog niet heel erg veel tijd gehad om hiermee te experimenteren. Mooi muzieklesje van Leo, oh nee, Tom Metzels. Um, het, het klonk heel goed trouwens, want ik heb een uh, zo'n bas uh, koptelefoon nog. Maar uh, ik heb ook een caressieband uh, sinds kort. En uh, mij gaat het vooral om dat ik gewoon die visuele instrumenten uh, kan bespelen. En meestal zet ik dan zelfs mijn voice-over uit. Dan kan ik mooi met mijn vinger over zo'n uh, virtuele piano of drums uh, of uh, gitaar spelen. Um, alleen zit ik nog ergens in zo'n spoor of zo. Of ik heb iets aangemaakt in, uh, in zo'n uh, zo uh, zo jogwheel. En nou... Um, uh, ga ik met, met andere instrumenten sp uh, springen en dan zegt hij van... jij ja, hebt te veel sporen openstaan, maar je kunt dan niet de sporen verwijderen of zo. Weet jij misschien hoe dat moet? Nee, uh, dat weet ik nog niet. Die melding had ik ook, want ik wilde een audiospoor opnemen... en er waren te veel sporen. Trouwens, uh, ik zei dat, dacht ik net al, maar misschien ben ik dat ook vergeten... er zijn wat, wat specifieke dingen in de voice-over gedaan... zodanig dat het niet nodig is om voice-over uit te zetten... ...als je met garageband werkt. Ik verdwaalde op een gegeven moment ook in een drumstel. Um, helaas lukt dat geloof ik nu niet... ...maar um, dan heb je dus inderdaad een virtueel drumstel op je scherm. Als je dus je scherm aanraakt, hoor je ook een drumgeluid. En wat mij eigenlijk heel erg verbaasde... ...was dat het scherm van de iPhone dus ook nog... Uh, ...hoe zal ik het zeggen, in, met die verstande aanraak gevoelig is... ...dat hoe harder je op je iPhone tikt, hoe harder... ...het drumgeluid is. Dus dan wordt er een andere sample gebruikt... ...dan wanneer je zacht tikt. Een sample is een klein stukje opgenomen geluid. Uh, al dat soort virtuele instrumenten... ...werken vaak met uh, samples... ...dus dat er een klein stukje opname wordt gemaakt... ...van, een, van een, een drumgeluid... ...en dat wordt dan gebruikt op het moment dat je het aanslaat. Nee, nou, Robert, ik, ik moet het antwoord even schuldig blijven. Ik heb nog zelf ook nog niet gevonden. Er is wel ergens een knop uh, sporen... En het kan zijn dat als je die vindt, meestal is het zo als je in een, in, een, in een scherm zit, in een mixerscherm of in een instrumentscherm... ...dat de bovenrand van het scherm, dat daar nog allemaal knoppen bereikbaar zijn. En je zou eens kunnen kijken of uh, als je in het menu terechtkomt, in het sporenmenu, of je daar een, een spoor kunt uh, verwijderen. Ja, want ik zag dus e als eerst voor die garageband op, uh, op een iPad, zo'n grote iPad 3... En uh, dan je gewoon, uh, kun je gewoon elektrisch gitaar en alles spelen. Dus dat is wel heel grappig. Maar uh, als het alleen om de instrumenten gaat... ...heb ik ook heel veel andere apps voor losse in instrumentjes. Bijvoorbeeld een drumstel, drumkit, is een heel uh, leuk gratis uh, drumstelletje. Ja, er is ook uh, iemand schreef ook... ...there are tons of, uh, or, of apps uh, verkrijgbaar... ...als het gaat om muziek maken met een iOS uh, device. Maar dit lijkt wel een hele complete... ...of uh, hebben die andere apps dat ook? Nee, nee, nee. Dit, dit is echt heel erg compleet. Ik, ik ga zelf nog eens, omdat ik dat net vanmiddag las, dat Thumbjam is bekijken. Uh, uh, het is voor zo'n uh, zo app eigenlijk al behoorlijk compleet. Natuurlijk kun je geen professionele dingen verwachten als professionele effecten en zo. Maar die techniek is, is de afgelopen tien jaar zo ontzettend verbeterd en versneld... Dat, het, nou ja, dat je eigenlijk bijna gewoon een echte goede productie kan maken met zo'n zo appje. En zeker als je een iPad hebt. Ik denk als je dat spul op een echte kwaliteitsinstallatie zet, dat je gewoon echt niet weet wat je hoort. Ja, en zo'n hardwarematig apparaat is ook wel interessant. Ik weet niet hoe duur zoiets is, maar een, een, een simpel jogwiel of zo'n, ja, hoe noem je zo'n instrument al, de uh, drukknopjes, dan, dan heb je ook al heel wat, denk ik. Nou, het, uh, daarom wordt steeds de iPad genoemd. Die heeft nu wat meer uh, oh, de Bel gaat. Ik zal even zo naar beneden moeten. Uh, uh, de, ja, ik, ga, ik, mo ik loop nu even naar beneden. Ge pak even de microfoon. Dirk, kom zo terug. Oké, okay, ik pak de microfoon over. En dan uh, stoppen we nu even de discussie over uh, GarageBand Band. En dan gaan we met een heel andere orde verder. En dat is TomTom. Tom. Uh, wat ik al schreef, ik ga nu door TomTom Tom heen lopen, niet ontzettend uitgebreid, maar wel het meeste zodat je straten en dat soort dingen kunt invoeren en een beetje aangeven wat waarvoor is. En dat wil ik dan volgende week voor Navigon doen. En ik hoop die week daarop uh, twee routes te hebben gelopen met zowel TomTom Tom als Navigon. Nou, we gaan eens kijken of dat allemaal wel lukt. Misschien is dat laatste een te ambitieus plan. Dat hangt een beetje van de tijd af. Ik pak de microfoon en we gaan naar Tom, Tom kijken. Zo, ik heb hem nog even. Er werd een pakketje gebracht. Ik wilde nog even één even opmerking, uh, Robert, op jouw verhaal. Uh, uh, ik had het al over de iPad uh, verbindingsmogelijkheden. Wat je dus ziet, is dat heel veel mensen een uh, MIDI-controller gebruiken. Dat is eigenlijk gewoon een toetsenbord. Alleen maar een toetsenbord. Dus een piano klavier met een uh, zootje knopjes en schuifjes. Ik heb ook zo'n ding hier staan. Dat sluit je dan USB aan. ...op uh, het apparaat, op je iOS of op je computer of op je Mac. En dat gebruik je dan als invoer om je instrument te bespelen. Oké, okay, Dirk, hij is voor jou. Nou, heb ik natuurlijk nog weer een vraag. Hoe sluit je dat USB aan op een iPhone? Weet ik niet. Uh, ik neem aan dat, er wel, uh, dat je dan uh, gewoon de, de connector aan de onderkant kunt gebruiken. Uh, er zullen ongetwijfeld, en als je dat wil weten, ga ik daar nog wel even achteraan... Uh, ...mogelijkheden zijn om dat aan te sluiten. Maar in ieder geval worden deze twee dingen eigenlijk altijd genoemd... Uh, ...als het gaat om, om werken met de iPad. Dus zo'n uh, uh, audio-midi-interface en eventueel een midi-controller... ...om de muziekinstrumenten te bedienen. Oké, okay, dan zet ik even de microfoon vast. En dan gaan we naar het TomTom-verhaal. Benelux. Benelux. Dit is een, uh, ja, wat hij al zegt, de Benelux-versie van TomTom. -tom. Benelux. Als ik die open doe... Al die navigatie-apps starten langzaam. En ik denk dat je ook wel mag stellen dat navigatie-apps op een iPhone 4 een stuk nauwkeuriger zijn dan op een iPhone 3. Een iPhone 3. Nee, nee, is Die is al blij als die een tester van 65 meter heeft bijvoorbeeld. Deze iPhone 3 heeft dat bij um, Ariadne. En als ik dat op een iPhone 4 doe, kom ik uh, tussen de... Nou, 15, 10, soms 5 meter uit. Dus dat scheelt nogal wat. En uh, naar een accuratesse van 65 meter is gewoon echt te weinig of te groot het is hier, in ieder geval te slecht, laat ik het zo zeggen. Om dat te gebruiken in de stad om daarmee te lopen. En ook met Ariadne nou, als je in het vrije veld loopt, is dat uh, toch lastig. Het startscherm. Nee, nee, Context. Portrait Driving View, dit norma is uh, normaal gesproken het ding om naar je navigatie uh, te schakelen. Dus je hoofd nu in je navigatie. Navigeer naar weglatingsteken. Navigeer naar weglatingsteken, dat is dat punt, punt, punt, punt ding. Dat hebben ze bij iOS 6 uh, erbij gezet. Misschien als ik in de, de interpunctie wat lager zet, dat hij die als eerste weglaat. Want hij is best wel irritant eigenlijk. Veel. Veel. Delen. Bekijkheid. Tom, tom Shop. Tom, tom Shop. Geavanceerde planning. De geavanceerde planning daar kun, kan meer bij dan de normale planning. De normale planning plan je uh, vanaf waar je bent tot een plek waar je heen wil. En bij de geavanceerde planning kun je ook van het ene punt naar het andere punt plannen. Help mee. Wijzig instellingen. Wijzig dit... Knop. Wijzig dit menu. Knop. Die laatste vind ik een hele opvallende. Uh, dat je dus het menu van Tom-Tom zelf kunt wijzigen. Dus die doe ik even dubbeltikken. Wijz wijzig dit menu. Verberg deze items. Wijzig volgorde, verberg deze items. Knop. Verberg deze item Menu. Koptekst. Gereed. Knop. Navigeer naar weglatingsteken. Wijzig volgorde, navigeer naar weglatingsteken. Knop. Dus dat Sneerbaar. Dat betekent dat ik deze kan dubbeltikken en vasthouden. en hem gewoon naar beneden kan halen. Deel. Wijzig volgorde deel. Bekijkheid. Wijze volgorde bekijkheid. Knop. Dus Ik zou die uh, deel onder de bekijkkaart willen hebben. dan weer ik nu even naar links. Bekijkheid. Wijzig volgorde deel. Knop. Wijzig volgorde deel. Die doe ik dubbeltikken en vasthouden. En sleep hem rustig naar beneden. Onder bekijkkaart geplaatst. En laat hem los. Wijzig volgorde bekijkaart. Knop. Zij nu, nu heb ik hierbovenin heb ik Navigeer naar. Weglating steken. Navigeer naar. Wijzig volgorde navigeer naar. Weglating steken. Bekijkkaart. Wijzig volgorde bekijkkaart. Deel. Wijzig volgorde deel. Dus Knop. Dus op die manier Zebe. kun je de volgorde van die menu's wijzigen. Tom Tom Shop. Wijzig volgorde Tom Tom Shop. Geavanceerde planning. Wijzig volgorde. Help mij. Wijzig volgorde, wijzig instellingen, wijzig volgorde, wijzig instellingen, verberg deze items, wijzig volgorde, verberg deze items, verberg deze items. En je kunt hier geloof ik ook items selecteren en dan de items op deze manier verbergen. Dus dat vind ik, dat heb ik nog niet eerder gezien in mijn ander programma, ik vind het uh, aan. leuk. Staten batterij 2 in 2 gereed, knop. En. Portrait driving 4D norma, knop. Dat doen ze door de hele app heen doen ze dat. Dus dat je die menu's zelf kunt, uh, kunt bijbutsen. Bij Navigeer naar... Weglaat. Wijzig instellingen. Even naar de instellingen toe. Wijzig dit menu. Knop. Wijzig instellingen. Help mij. Wijzig instellingen. Instellingen. Menu. Terugknop. Ik ga weer naar rechts vegen. Instellingen. Koptekst. Portrait driving view, Wopter. Van der Hovenaan. Drenwolder. Dat is waar hij denkt dat ik ben. De heer favorieten. Dat spreekt voor zich. Recente bestemmingen. Stem. Nellen. Waarschuwingen. Audio. Kaart. Routeplanning. Afstandsmaten. Social media. Geavanceerd. Info. Nou, dat zijn dus een beetje de. Geavanceerd. Ik nog even hierbij geavanceerd kijken. Geavanceerd. Instellingen. Geavanceerd. Portrait driving 4. Statusbalk. Schatelknop, Uit. Oh, dat is de statusbalk van de iPhone. Toon of verberg de statusbalk bovenaan de applicatie wanneer deze in de rijweergave staat. Als je de statusbalk verbergt, wordt er meer van de kaart weergegeven tijdens het rijden. Multitasking. schatelknop, Uit. Dankzij multitasking kun je gesproken route instructies ontvangen terwijl je andere applicaties gebruikt. Reis de functie Geavanceerde Rijstrookaanwijzingen helpt je bij het nemen van ingewikkelde IQ-routes. Schakelknop. Een IQ-routes. 15%. Flint. Om de routeplanning te verbeteren, berekent IQ-routes de beste route aan de hand van historische informatie over de verkeersdrukte die normaal gesproken. Dataservice. Schakelknop. En. Schakel dataservice uit als je in het buitenland bent om hogere ramingkosten te vermijden. Informatie delen. Schakelknop. Uit. Schakel het delen van informatie in. Je kunt bepaalde functies alleen gebruiken wanneer je een deel van je gegevens deelt met TomTom -tom of anderen. Routesamenvatting. Schakelknop. Uit. Wil je het scherm met de routesamenvatting na 10 seconden automatisch sluiten? gps Hansen handelsmerksymbool. Schakelknop. en De TomTom -tom gps Hansen compenseert eventuele vertragingen of onnatuurlijkheden in je locatie. Nou, ja, dat zal wel goed zijn. Dus dat zijn de geavanceerde zaken. Ik ga even terug naar... Instellingen terugknop. De gewone instellingen, die had hij ik dat zijn allemaal gehad. Reset. Hij heeft ook nog een reset. Dan gaat alles weer terug naar de uh, opstart. De opstartwaardes. Nee, nu. Terugknop. Ik ga menu terug. Nee, Koptekst. Ik mis er eentje eigenlijk. Help die moet er zijn. Wijzig instellingen. Die heb ik misschien wel overgeslagen, even kijken. Instellingen. Menu. Terugknop. Je moet naar de route kunnen instellen wat je bent. Instellingen. Koptekst. Portret, driving via. de Van der. Beheer, favorieten. Recente bestemmingen. Stem. en. Waarschuwingen. op Kaart. Routeplanning. Afstandsmaten. Routeplanning. Die routeplanning is dat, geloof ik. Kan... Routeplanning. Ook nog Instellingen. Routeplanning. Portrait driving 4, standaard route type, lopen. Die kun je dubbeltikken. tikken. type, rondte planning. Een Kun je kiezen wat je wil. Rondte type, kop. Portretdriving snelste, kortste, vermijd snelwegen, geselecteerd. Wandelroute, fietsroute, beperkte snelheid. Ecolroute. Oh, een ecolroute is dat. Kantowegen. Vraag het me altijd. Dus dat kun je ook zeggen dat je gewoon altijd de vraag wil hebben wat soort routeprofiel hij moet gaan doen. <coughs> Ik heb getracht wat te vinden op internet, wat de verschillen zijn tussen de wandelroute, de eco-route en kronkelwegen. Maar dat wordt niet echt heel duidelijk. Ik neem aan dat als je het gewoon kunt zien, dat het op een kaart vrij goed te zien is wat, wat, wat je wanneer gebruikt. Oké. Okay. planning. Terugknop. Terug naar de routeplanning. Routeplanning. Instellingen, terugknop. En terug naar de instellingen. Instellingen, menu. Terug 15 u 40. Instellingen. Koptekst. Zo, dat gaat heel erg hard. De mobiele NL-netwerk, menu, terugknop. Ik ga gewoon naar het menu. Menu, koptekst. Ik wil gaan route gaan plannen. Portray driving. Navigeer naar, weglating steken. Navigeer naar Navigeer naar. Weglatingsteken. Navigeren. Portraitdrijving. Thuis. Favoriet. Adres. Recente bestemming. Plaatsen. Personen. Evenementen. Nou, dat zijn dus alle dingen waar je kunt naar kunt navigeren. Recente bestemming. Ik pak even recente bestemming. Recente bestemmingen. Navigeren naar. steken. Recente bestemming. Portrait driving Voor een recente bestemming in. Christian Kramlaanmeester. Tripcaden. Utrecht, Utrecht. De Christian Kramlaan wil ik als recente bestemming naartoe. Ik tik dat ding dubbel. Christian Kramlaan, Meester Tripkade, Utrecht. Dat is een kruising hoor, de, de kruising tussen Christian Kramlaan en Meester Tripkade. Als je zelf een bestemming in wilt typen, dan krijg je dat in drie stappen. Eerst vraagt hij de plaats, daar tik je een paar letters van. Dan komt daar onderaan een plaats te hangen, of een rij met plaatsen te hangen. Dan vraagt hij een straat, je tikt een paletters en er komt een lijst met straten aan te hangen. Het is een gewone een gedoe. Voortgang, eigenlijk. 100%. 14.986 levens geanalyseerd. Nog 0 kilometer te gaan. Weglating steken. Wandelroute. Annuleer. Knop. Richting vergrendeld. 1 van 5 streepjes. Ga je Ja. nou niet vinden? 2 van ML met 2 van 3 streepjes. Christian Kramlaar Meester. 7, 2, 3, 10.3 kilometer. Wandelroute. Rijst via, knop, of opties, knop. Bij de opties is het wel grappig, daar kan ik een... Route opties, route opties, koptekst, portret zoek alternatief. Rijst via, weglating, routedemo. Ik kan een route demo laten draaien, dan gaan ze dus met een... Uh... In dit geval autosnelheid toch wel weer door de route lopen. Wisroute. Ik kan hem wissen. Instructies. En ik kan de instructies, dat is een lijst met... Uh... Kaart van route. Instructies. Oh. Instructies. Route opties. Terugknop. Instructies. Portrait rijden 4, 2, 3, 10.3 kilometer. 2, 20. Las is En ik weet niet precies wat, die, wat dat getal inhoudt. 4, 15, Zonstrijkse Weg Noord. Ik denk dat het een tijd is, maar dat kan nooit een looptijd zijn. Dat is dan nog steeds een autotijd, maar je hoort wel de straten. 1, Zonstrijkse Weg Noord. Waar je langskomt. 0,15, Provinciale Weg. En 234. 12, Provinciale Weg. En 234. Nou, ja, en zo krijg je dus een hele lijstje wat eindigt bij. de Kramlaan. Die, die nu voor het gemak even niet uitspreekt. 2, 2, 35. Medusa heeft 2, 15. Hm. Anna van Buren heeft 0, is Anna van Buren heeft. Ja, dat heb ik hier wel gezien dat hij soms dit soort dingen niet uitspreekt. Doet hij ook wel eens een keer in het midden van de route. Oké, okay, ik ga hier even terug. Termobiel en route opties. Terugknop. Route opties. Annuleer. Knop. Route opties. Portrait driving, zoek alternatief. Reis via weg, routedemol. Deze route. Oh, dit zijn nog steeds de routeopties. opties. Route opties, annuleer. Route op. annuleer. Knop. Annuleren, de route opties. Christian Kramlaar meester. 2, 3, u, wandelroute. Toch weer open, knop. En als ik die wandelroute dubbeltik. Knop. Slechte GPS ontvangst. Knop. Ik veeg nu gewoon steeds naar rechts. afbeelding. Knop, knop. 15%. En als ik dus een betere GPS-ontvangst hier binnen zou hebben. dan gaat hij dus op een gegeven moment zeggen van rij in noordelijke richting. en dan krijg je uh, echt een navigatie. Als je terug wil naar uh, het hoofdmenu: knop, Ja, knop. Knop. Dan moet je. Toch weer open. Knop. Slechte GPS-op. Kan ik dat Knop. nou misschien niet? Driving View. Afbeelding. Ja, als ik die dubbelt, tik. Ja. nee. Poptext. Kom ik in het menu terug? Portrait, Driving zien. Navigeren. steken. En um, als ik dan vervolgens weer in die route-opties ga kijken, kan ik. de route weghalen, dus ook beëindigen. Uh, volgens mij moet je altijd ja dat is niet verplicht geloof ik hoor maar uh, ik gooi die TomTom uh, tom, -tom applicaties altijd uit de um, uit de app kiezer omdat ik ze verdenk dat ze mijn gps aan laten staan of af en toe eens even kijken en dat kost me te veel stroom dus in dit geval druk ik op de thuistoets. toets Dru druk er dan twee keer op app nee nee die ga ik dubbeltikken vasthouden. Nee wijzigen. Ik dubbeltik hem nog een keer. En dan is die weg. Nou, er is vast nog meer over te, ver over te vertellen. Over het lopen met de TomTom -tom. kom ik dus een andere keer terug. Als ik de volgende week Navigon heb gedaan. Ik geef even de mic vrij voor vragen. Derde, kan je op de TomTom -tom, uh, routes vanaf het internet inladen. Fietsroutes, Autoroutes, wandelroutes? Nee, niet dat ik hem kunnen vinden. En die vraag is ook nog eens een keer voor Navigon voorbij gekomen. Daar kan het ook niet. Iedereen klaagt daar wel een beetje over. Je kunt wel zelf routes maken en die opslaan. En er zou wel een workaround moeten zijn bij uh, Navigon, zeggen ze, om die alsnog uh, in Navigon te laden. Maar dat kunnen dan niet meer dan uh, 20 tekens, of 20... Uh, ...waypoints noemen ze die daar, zijn. Dus nee, daar is nog wel een en ander bij beide pakketten te verbeteren volgens mij. Die vraag kwam ook van mij. Dankjewel, Dirk. Maar je kunt, je kunt wel via die uh, reis via gewoon hele routes uh, opzetten... ...en dat mogen er wel meer dan 24 zijn. En dan kun je hem wel opslaan als vaste route. Tenminste, dat heb ik bij Navigon gezien. Ik weet niet zeker of dat voor TomTom Tom kan. Die kan ik voor je nakijken. Ja, via de points of interest kun je ook hele mooie routes maken. Ik deed dat meestal van terras naar terras, maar dat werkt heel goed. Dat zijn ook de allermooiste routes, volgens mij, Piet. Vooral als het, het mooi weer is. Nog andere vragen? Dan is het of een heel duidelijk verhaal geweest... of het is veel te saai en veel te lang. Dat weet je nooit, maar hou dat verder maar voor je. Um, tom, jij ging iets doen op e radio. Ik wilde me nog even vragen, hoor. Deuren kost het Tom-Tom pakket. En, um, ik had even op die app kiezer, hè. Die system 3 zeg maar. Die kun je niet in één keer die apps verwijderen, hè. Het is altijd nog een beetje raar dat je dat uh, stuk voor stuk moet doen. Ja, klopt. Dat is een beetje raar. Wat je wel kunt doen is ze achter elkaar eruit tikken. hoor. Dus je kunt een, een, eenmalig een van die apps dubbeltikken vasthouden. En dan vervolgens apps dubbeltikken. En dan schuiven ze eentje plekje naar links. En dan doe je weer tik, tik, tik, tik. tik. Maar als je bent niet eens, je kunt ze niet in één keer eruit mieteren. Dat is echt heel jammer. Tom. Ja, ben ik. Even terugkomen nog op een vraag van, uh, van Robert over uh, uh, GarageBand. Ik heb net even zitten kijken. Als je op een uh, spoor, de naam van een spoor dubbeltikt. Hij zegt bijvoorbeeld ook uh, Rock Organ Spoor. Als je daar op dubbeltikt krijg je een minuutje. En dan met verticaal vegen kun je kiezen voor knippen, plakken, kopiëren en uh, meer van dat soort dingen. Dus daar kun je nog eens even mee gaan spelen. Ga ik trouwens ook e Radio. Ja, ik had er nog niet van gehoord. En iemand die me daar bezig zei: Van Tom, dat bestaat al jaren. Nou goed, dat zal dan wel. Uh, E-Blink Radio is van Serotech. Uh, Cerotech is ook een fabrikant van software en hardware. Volgens mij voor onze doelgroep, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik heb niet echt tijd gehad om op de website te kijken. Wat dit appje doet is. Uh, eigenlijk. Pagina 4 van 4. aanpasbaar. En... Oh. Pagina 4 van 4. En... Pardon. Um, Soundtrack, Money Blink Radio. Wat dit appje doet is uh, eigenlijk proberen alle podcasts van over de hele wereld die uh, voor onze doelgroep er zijn uh, een beetje te verzamelen. Dus misschien zou het ook leuk zijn als we onze eigen e-ask podcast bij Cerotech konden aanmelden. Ik start het appje, e-blink radio. Nou radio. Nou hoop ik dat ik op mijn eigen netwerk zit, want... Ik heb ook gelezen en merk dat zelf ook dat in iOS 6 er soms problemen zijn met het automatisch verbinden met je wifi netwerk. 15:51, Twee of drie buis. Wat van ja, mooi. Blink radio. Koptekst. De koptekst. Onderaan hebben we de bekende knoppenbalk. Presets. Knop. Presets. Oh. About. About. Search. Het ziet er dus net iets anders uit. Local content. Local content. Als je daarna gaat kijken, dan gaat hij kijken op grond van je positie of er bij jou uh, uh, iets in de buurt is. Nou, hij zou dan de e-ask podcast moeten kunnen vinden, maar dat vindt hij nog niet, omdat hij nog niet erbij staat. met samper. Replay de accessible event eventarchieven of Tismond in tech voor september. Ja, eigenlijk moet ik hem even op Engels zetten. Woorden, kopregels, spreeksnelheid, volume, hints, verticale na, interpunctie, taal. Nederlands, the US, English... Ik ga nu even naar boven. Iblink Radio. Listen to Zero Talk Podcast 129. It's complicated. Um, dat zijn dus de Zero Talk, Zero uh, Tech Podcasts zelf. Submit an I report. Audio tutorials and interviews. Nou, audio tutorials en interviews. Blindness resources. Blindness resources. Community radio. Community radio. Listen to EOL episode 9. The boa maneuver. Nou, dat de dus. Uh, ik zou eigenlijk hem ook nog iets langzamer moeten zetten. Woorden, kopregel, spreek volume. Spreek snel, 30%, 25%. Dat lijkt me wel. Aan. Listen to High Contrast Episode 5, Jeremy's Song. Listen to our SPN special, mobile devices. Je hoort dus een heleboel podcasts. Listen to Sarah's specials. Listen to Listen to that. Listen to podcasts. En nu kom ik bij het uh, knopje podcasts. En als ik hier podcast. ga kijken: Podcasts. I blink radio. Dan krijg je een hele knop. lijst: Podcasts. Sarah Talk Podcast Network. Dat is van Serotec. Serotalk.com. ACB Radio Main Menu. ACB Radio Main Menu, dat is misschien voor een aantal van jullie wel bekend. Ik moet wel even zeggen, het is allemaal Engels. ACB Radio Main Menu page with audio and show notes. Access Talk. Access Wizard. Accessibility Minute. Accessible devices. Er zijn veel meer uh, uh, plekken waar dus volgens mij leuke en interessante podcasts voor onze doelgroep te vinden... Accessible World Podcast. Dan dat ik dacht. All Things Radio. Apple Accessibility by David Woodbridge. Applevis Podcast. De Applevis, die is bij denk ik ook wel veel mensen bekend. Assistive Technology Show with Steve Saxon. Assistive Tech. Blind, blind Cool Tech. Nou, Blind Cool Tech ook, we zullen het voor de grappen zijn. Even... Cooking in the Dark. The Creatives. Cooking in the Dark. Cooking in the Dark, lijkt me ook wel aardig. The Creative Solutions. Disability. Disabili FS. GW Micro. FS Cast. FScast. Freedom Scientific. Laten we daar eens even gaan kijken. FS Cast van Freedom Scientific. En als je dus zoiets opent. FS Cast van Freedom Scientific Podcasts. Dan krijg je een Definite. lijstje van de podcasts. FS Cast from FS Cast Episode 70, September 2012. FScast. Cast van Freedom Scientific. Dat de is terug FScast Cast episode 70, September 2012. Nou, als we hem dubbel tikken. FS episode 70, sep F Als het goed is, krijg hem dan gewoon. Welkom bij FSCast, de officiële podcast van of Freedom Scientific. Ik ben Jonathan Mosen en dit is edition nummer 17, voor september 2012. FSCast van Freedom podcast. Scientific. Again, we We appreciate your feedback. Sent to FSCast. Zo, we stoppen hem even. Terugknop, dat heeft hij al gedaan. Pagina 3 van 4. Blink radio. Oh, ik ben er helemaal uitgegooid. Ik weet niet hoe dat kan. Ehm. Um... Geen idee. Ik ben er gewoon uitgegooid. Ik denk dat ik mijn iPhone maar weer eens moet resetten. Want het is vandaag al een paar maal eerder gebeurd uit apps. Um, ja, ik vind het zelf een leuke app. En ik wil er zeker zelf nog wat meer in gaan grasduinen. Omdat er, uh, nou ja, wat ik net al zei, veel meer te beluisteren valt uh, over allerlei technische grapjes en leuke dingetjes voor onze doelgroep dan dat ik dacht. Dat was het even. Ja, ik heb die app ook inderdaad aan een poosje. En er staat echt allemachtig veel in. Onvoorstelbaar veel. Daar kun je gewoon de hele dag, hele hele dag zoet mee zijn volgens mij. Ja, jullie zeggen van uh, onze podcast erin zitten, I Ask, zijn er ook uh, wat Nederlanders te vinden. Want ik weet dat sommigen natuurlijk een YouTube kanaaltje hebben of misschien zelf een podcast. Staan er ook Nederlanders in toevallig? Ik heb ze nog niet gevonden en ja, ik denk ook dat je, uh, ik zei al, ik heb even vluchtig op de, de website van Cerotech gekeken, omdat ik uh, uh, wilde zoeken naar een manier om je, je podcast te kunnen aanmelden. Uh, die heb ik in de gauwigheid nog niet gevonden en ik denk dat, uh, ja, ik weet niet hoe bekend deze app is, bij mij was die dus helemaal niet bekend en misschien bij andere uh, podcastmakers in Nederland uh, uh, ook niet Nee, ik vond de, de naam die komt overheen met onze Blink-website. Dus ik dacht van, misschien hebben jullie een, een podcast gemaakt van Blink, Blink onze Blink-magazine. Nog andere vragen, anders gaan we verder met softphone. Oké, okay, softphone. Wat ik al zei, dat, ding, dat is er ook al een poosje. Astrid, die wees mij erop. En uh, ik had uh, laatst op vakantie een uh, wat hoge mobiele telefoonrekening. Dat is trouwens erg slecht van T-Mobile, vond ik dat. Want we hadden later daarna gekeken dat, uh, waarom dat zo was. En toen bleek dat uh, je een vinkje bellen in het buitenland vanuit je bundel op de site aan kunt zetten. En dat is gewoon helemaal gratis om dat aan te zetten. En dat staat standaard gewoon niet aan. De boeven. Maar softcast of... Uh, hoe mij? Uh, softphone kan er ook wat... Uh, ...bij helpen. En Softphone is een programmaatje... ...waar je via wifi-internet... ...dat heb je dus wel nodig... ...kunt bellen met een zogenaamd SIP-account. En die SIP-accounts zijn goedkoop. Het zijn prepaid-accounts, de meeste. Je moet er gewoon geld op overmaken. En dan kun je gewoon heel veel bellen. Bijvoorbeeld een hele bekende is VoIP-buster. V-O-I-P-B-U-S-T-E-R. Daar kun je een account aan maken... En dan vul je de gegevens van dat account in op je iPhone en dan kun je gewoon vaste mensen bellen in Nederland. Ik heb dat met een iPhone 3 gedaan, dat kwam wat stoffig over, zei Astrid. Ik wou dat vanmiddag voor de podcast met een iPhone 4 nog even proberen, maar kon dus nergens mijn voip vinden. Inmiddels heb ik het wel gevonden, dus dat ga ik zeker nog proberen en zal ik melden. Ehm... Um, Maar ook uh, niet alleen Voipbuster. Je hebt ook uh, Intervoip. i n t e r v o i En daar kun je via softphone bellen met mobiele telefoons voor 3 cent per minuut. En dat is echt aanmerkelijk goedkoper dan wat ik met mijn vaste lijn doe. In feite is het heel raar. Uh, zowel Voipbuster als Intervoip... Volgens mij zijn dat gewoon of is dat dezelfde club en zijn die sites van dezelfde club. Alleen als ik met Voipbuster mobiel ga bellen betaal ik geloof ik 25 cent per minuut. En met Intervoip betaal ik 3. Dus op die manier bedienen ze gewoon verschillende markten met dezelfde soort sites. En hopen ze dat mensen als één keer bij een bepaald product zitten daarbij blijven. Oftewel je belt met Voipbuster, dat doe je dan altijd. En bel je ook mobiel met Voipbuster. Maar dat kan dus gewoon veel goedkoper. Ik ga zeker niet alle ins en outs doorlopen, want dan is het vanavond tien uur. Jou zocht ik niet. Ik heb hier nou een iPhone voor oh, jou. Ja. 20% softphone. Vast softphone. Ik doe hem dubbel tikken. toetsen. softphone. Toetsen. Willem van Hij gaat de accounts uh, automatisch registreren als je een pakketje opstart. En je komt op het toetsen tabblad binnen. De tabbladen die er zijn, het lijkt heel erg veel op de. Favorieten. Top. De, te van de telefoon van de iPhone. Je hebt de favorieten. Recent. Top. 2 van 5. Recent. Geselecteerd. Toetsen. Top. 3 van contacten, top 4 van 5. SMS, top 5 van 5. En SMS, tab 5 van 5. Het leuke van de ding is dat je niet alleen via voip achtige accounts kunt bellen... ...maar als je thuis een VoIP-aansluiting hebt, bijvoorbeeld zoals wij bij xs ...kun je ook vanuit het buitenland via jouw gewone thuis-telefoon bellen. Dus dan bel je um, via wifi naar xs en via hun SIP-server... Bel je dan gewoon nummers. Alsof je vanuit huis wilt. En je kunt dus ook gewoon de... Of gewoon, maar je kunt dus de contacten van je iPhone gewoon gebruiken. Om bepaalde mensen daarmee te bellen. En dat is wel... Uh, ja, ik vind het heel stoer. De instellingen zitten alleen de maar instellingen. op... instellingen. Het, het toetsen dacht ik. Ik zal even kijken of dat... Ik ga favorieten. Even naar favorieten. En die heeft... Wijzig. Knop. Boven geen instellingen, maar een wijzigknop. Dus alleen het toetsen, toetsen. Tab. heeft instellingen bovenin staan. Rechtsboven en linksbovenin. Een van vijf Bellen huis klaar. Staat bellen vanuit huis klaar, dus dat hij geregistreerd is. Als ik hem dubbel tik. Kan ik dus kiezen welk belaccount ik wil gebruiken. Nou, ik wil nu mobiel gaan bellen. Dus ga ik um, Intervoip gebruiken. Ik veeg naar rechts. Intervoip goedkoop mobiel. Klaar. 24 euro. Punt 94. Ik heb er 25 euro opgezet. En ik heb er dus schijnbaar 2 minuten mee gebeld. Dus zit hij op 24,94. Ik tik hem dubbel. Toetsen. Intervoip goedkoop mobiel. 24 euro. Punt 94. Klaar. En hij is meteen ingelogd, en dus nu bel ik. Um, wat ik ook wel, dus het hoeft niet alleen mobiele nummers te zijn, het kan ook andere nummers zijn. Maar de vaste, lijn is goedkopen, of de vaste nummers zijn goedkoper via Voibuster. Uh, als ik dus nu ga bellen, bel ik over Intervoip. en gaat het van dit krediet af. wat goedkoop mobiel via Toetsen. Interfab ik zei of er nog meer te beleven zijn, tot een st st stukje. Nee, dat was het. Kan ik niet terug daar? 16 Stap 3 van dienst voor geselecteerd. Inter pizen pijn voor geselecteerd. Nou, dan tik ik een dubbel toetsen. Inter vlog goedkoop mobiel 24 euro. Je hoort dus ook altijd het saldo wat erbij hoort. Dat is wel een beetje raar trouwens dat je daar geen terugknop hebt. Uh, ja. Goed, er zal wel een of ander groot interface guidebook zijn van Apple, waar het allemaal in uitgelegd wordt. Ik ga naar de instellingen. Instellingen, knop. Zit er rechtsbovenin. Instellingen, koptekst. Gereed, knop. Bewerk programma, instellingen, koptekst, zipaccount. Nou, het eerste wat hij tegenkomt, dat zijn zipaccounts. Ik tik hem dubbel. Zipaccount, instellingen, terugknop. En ik ga vegen. Supertimes, voeg toe, knop. Lijst van Supertimes. worden, knop. Geselecteerd. Interval goedkoop mobiel, Meer info, interval, voor de steenkoming op. Meer info, voor de steenkoming op, Knop. Ik ga even kijken wat er onder die meer info staat. Meer info, voor de steenkoming om. Daar weg Supertimes, annuleren, knop. De weg Supertimes, top -text. En ik ga u naar rechts vegen. De waar, knop. Voorzitter, bepaalend gegevens in koptekst, titel, vanduster, tekstveld, gebruikersnaam, gif, wachtwoord, wachttekens, wil mij, tekstveld. Dus je hebt daar een gebruikersnaam, een wachtwoord. En die gebruikersnaam die maak je dus aan als je, op het moment dat je het account aanmaakt op de site. Dat kan, dacht ik, niet op de telefoon, maar het zijn redelijk simpele sites. Uh, ze hebben soms captcha's en er is een, uh, een Google groep opgezet die heet Kijk even naar at Googlegroups.com. Als je daar foto's van je iPhone scherm of uh, printscreens van de PC opgooit. ...dan gaan andere mensen die ook lid van die lijst zijn... ...die gaan dan kijken of zij die captcha even voor jou oplossen... ...en die typen hem dan terug. Dat is nog een beginnend iets... ...maar we hopen dat er heel veel ook ziende mensen dat gaan doen. En als ze daar dus lid van worden... ...dan um, kunnen ze dus ons helpen met het oplossen van captchas. En ik hoop dat we gewoon 100 mensen krijgen die dat doen. En als ze dat 100 zijn... ...dan kun je inderdaad echt een captcha er neergooien... ...en binnen 1 minuut heb je... Uh, de uitgetikte captcha terug, schermnaam werk van de geavanceerde instellingen. Nou, die geavanceerde instellingen hoef je volgens mij nooit wat aan te doen. Verwijderen knop, en dat is om het account te verwijderen. Geavanceerde instellingen, Want dat zijn dan ongeveer even kijken. Geavanceerde instellingen, geavanceerde instellingen, knop inkomende oproepen, standaard knop. Daar kun je van aangeven of ze in de voor- of in de background ook bij mogen. Dus als jij je in de achtergrond draait. Matraversal, so, auto, knop. Matraversal, so, auto, knop. Proxy. En, en een proxy is een soort internet tussenserver. Wat? audio codex, koptekst. En de audio codex, dat is een manier hoe audio... Uh, gecomprimeerd en gedecomprimeerd wordt, bijvoorbeeld mp3 is een audio codec, maar er zijn er nog veel meer. En... Codex voor van codex voor 3G, videocodex kopt. Video voor wifi, ringtones aan het gebruikersnaam 1234 tekstveld Transportprotocol. Klopt. Dus je kunt daar heel erg veel instellen, maar dat zijn echt puur technische zaken. En die moet je eigenlijk pas gaan instellen op het moment dat je bij een site leest dat het nodig is. Dus als we zeggen van oké, okay, het transferprotocol moet uh, niet UDP maar uh, GUMDP zijn. Dan moet je dat ding pas om gaan zetten en anders moet je er mooi vanaf blijven. beweeg terugknop. Ik ga even terug. Bewerkt aan annuleer, knop. De SIP-account, kop, annuleren Dus dat is het. Daar. account instellingen, terugknop. Hier heb je ook een nieuw knop om een nieuw SIP-account aan te maken. Instellingen, terugknop. Ik ga terug naar de instellingen. Lijst van SIP-account, geselecteerd. faciliteerd. Intervatgoed, kop, ah. instellingen, terugknop. Dat is schijnbaar niet gelukt, nu wel. Instellingen, koptekst. De SIP-account, inkomende oproepen, only in foreground, knop. Inkomende oproepen, only in foreground, hier kun je voor alle SIP-accounts aangeven dat ze ook in de background mogen gebeld worden. De Bewerkprogramma, instellingen, voorkunnen, toevoegingen, voorkunnen, voorkunnen, instellingen, knop. Zo, daar loop ik even snel doorheen. Voorkunnen, gerecht, ringtons. Uiterlijk. Uiterlijk. Geluid. Oproep, opname. Nummer herschrijven. Dat nummer herschrijven is toch grappig. Daar kun je uh, allerlei combinaties maken met sterretje en hekje die dan... Uh, bijvoorbeeld ik kan, uh, 030 kan ik onder het hekje zetten. Dus dan heb je een soort macro voor nummers. Adresboek vergelijken. Bediening. Toegang Start Video Hij kan dus ook met video bellen. Start Video Automatikal 3 slash wifi keuze, voorkeur voor WiFi. Knop: DNS Loken, kopt tekst. DNS Loken, don't kiss, don't kiss. Het is wil force aan jouw DNS-resolution of de account every time the network van de spec 2 wifi en 3G en als voorbevallen everyday commit. Kopte, nog ziek verkeer. Nog ziek verkeer. Schuilknop, Die DNS-lookup, dat is ook een redelijk technisch verhaal, dat kun je ook gewoon vergeten en laten staan zoals hij staat. Lengte is, automatic, knap. Nog boek bijhouden voor al het ziek verkeer, handig voor probleemoplossing. Koptekst. Wat ze erbij zeggen, en voor de rest gewoon niet. -t -t -t -t -t. Ook daar duik je weer vrij diep de techniek in de SSL. Dat is een security layer. Um, een security scramble layer heet het geloof ik officieel. Waar uh, dataverkeer gecodeerd wordt. Zodat het niet tracebaar is als het onderweg wordt opgepikt. Ik zal me er verder niet zoveel zorgen over maken. En dit laten ja, voor wat het is. Ik ga terug naar de instellingen. instellingen. Nou, je kunt je heel heel veel instellen. Schip Dat... inkom, de voor toevoegingen. Informatie. Kop of verbruik. Help. Verbruik. Verbruik kan wel grappig zijn. Verbruik. Gesprekstijd. Koptekst. Deze maand 3 minuten. Volgende maand, 7 minuten. Dus daar kun je bekijken. Uh, wat je aan gesprekstijd gebruikt hebt. Instellingen, terecht, of je dat nou bij instellingen, instellingen moet doen, dat weet ik niet. Maar goed. Uh, je kunt gesprekken ook opnemen. En dan kun je ook nog bepalen of ze om de 15 seconden wel of niet een dankje horen. En dat staat standaard aan. Instellingen, koptekst. Instellingen, koptekst. Nou, die ga ik naar terecht, gereed. Toetsen. Intervap goedkop mobil 24 april Ik ga even naar mijn gewone thuisding. dat. En, en wat ik wel grappig vond is dat omdat ik nu um, niet, nee, omdat ik nu mijn adresboek kan gebruiken, kan ik bijvoorbeeld ook. Toetsen, koptrikst, geselecteerd contacten, tot de A4 Even 5. Even kijken, tabelindex, aanpasbaar. niet op. doe ik dubbeltikken? Oh, sorry, die wou ik niet. Tabelindex, aanpasbaar. APP, V, N, F, E, C, geselecteerd. Nee. Nee. dus dus dus dus dus dus dus Ik dus dus dus ik, dus dus dus dus dus dus dus dus dus dus dus Veldman. En nu gaat de telefoon bij als de thuis gewoon over. Net Goedemiddag. Hoi hoi. Hallo. Doei doei. Er zit wel wat verwerking op de lijn. Klopt. Pagina. Stop. Knop. En aan de linker onderkant zit een stopknop. Invol. Contacten en ik vind dit echt een mooi systeem en zoals je zag, het werkt ook en het werkt redelijk straight um, en misschien zijn er nog mensen die er nog veel meer van weten want het is er al een hele poos ik ben erg benieuwd naar vragen of andere dingen en als dit, bedankt uh, er is een vraag via de, de, de tekstchat van, uh, van Esther Kimpen die vraagt of uh, ja, of dit nou goedkoper of anders is dan het bellen naar vaste nummers met Skype Um, nee, dat is ongeveer gelijk uh, Maar Skype op een iPhone vind ik soms vrij lastig Die draait soms niet helemaal lekker Daar probeer ik wel eens te vergaderen met uh, Skype op een iPhone Maar zodra die daar uh, zijn netwerk kwijt is uh, Valt die Skype verbinding ook weg En dat vind ik lastig uh, je kunt hier uit meer tarieven kiezen. Wat ik dus hier nu gedaan heb is een, uh, een thuis SIP-account bij xs 4 Nou dat is voor vaste nummers heel goedkoop. Een VoIP-busters SIP-account. Ook dat is voor vaste nummers heel goedkoop. En een intervoIP speciaal voor mobiel. En ik weet niet wat Skype momenteel voor mobiele tarieven rekent. Maar ik denk dat dat meer is dan 3 cent per minuut. Dus ik denk dat het op sommige Zaken zeker goedkoper is dan Skype. Op anderen misschien duurder. En misschien kun je hier het SIP-account van Skype ook nog wel bijzetten. Dus je kunt hier gewoon een hele berg accounts inzetten. Dat is het de lol hiervan, denk ik. Nog verdere vragen? Ja, ik log net in. Uh, Kees, ik log net in. Goedemiddag. Om welk programmaatje ging het? Softphone. Gespeld S-O-F-T-P-H-O-N-E. En hij is vrij duur. Ik dacht dat hij 4,99 was. Maar ik vind hem zijn geld wel waard. En zeker via dat Voibusterspul trouwens, daar betaal je... Uh, je moet daar 10 euro op zetten en dan mag je, ik geloof een half jaar bellen. dit corrigeer me als het anders is. En dan pas wordt er vanaf die 10 euro gebeld. Zo'n soort regeling was dat toch, Astrid? Ja, ik weet dat uit mijn hoofd. 120 dagen voor 10 euro... Als je 20 euro in één keer doet, ook 120 dagen. Maar als je een tientje doet en daarna nog een keer een tientje doet, heb je 240 dagen vrij bellen. Ja, en dan begin je pas te betalen eigenlijk. Nou, dat wil zeggen, je betaalt het natuurlijk meteen. Maar uh, als die 120 dagen op zijn en je gaat dan, dan weer bellen, dan betaal je geloof 2 of 3 cent per minuut. Tot dat geld uh, op, bijna op is en dan krijg je nog een waarschuwing van Voorbuster ook. Zo van, denk erom, uh, het is bijna op en, uh, enzovoort. Dus ik heb dan de KPN en Vodafone's van deze wereld niet meer nodig? Vraagteken? Dat antwoord is denk ik nee. Ja, Vodafone misschien voor mobiel bellen, maar ik denk dat vastbellen helemaal deze kant op gaat. Uh, wat gebeurt er trouwens als er nog bijvoorbeeld 2 euro op staat en je gooit er weer een tientje op? Krijg je dan die 240 of die 120 dagen bellen, gratis bellen gewoon weer terug? Of moet je echt wachten tot je saldo helemaal op is? Nee, er um, komen we dan weer 120 dagen bij. Gewoon... Dus uh, je hoeft niet te wachten tot je saldo op. is. Dus je kunt ook uh, aangeven, maar ik geloof dat dat alleen kan als je een creditcard hebt. Dat als je beneden een bepaald bedrag, ik, geloof, ik dacht een euro was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan ook twee euro zijn. Dat die dan automatisch uh, wordt uh, opgeladen. Ik vind het echt een prachtig systeem. En de kwaliteit is uh, ja, heel behoorlijk. En nogmaals, je kunt contacten in je adresboek gebruiken. En dat vind ik ook wel fijn. Je hoeft dus helemaal geen telefoonnummers meer te onthouden. En had ik het nu goed begrepen dat dat alleen maar werkt op het moment dat je met je iPhone uh, uh, aan een wifi uh, gekoppeld zit? Ja, hij kan ook over 3G, maar dan wordt de kwaliteit wel beduidend slechter. Uh, jongens, het is niet helemaal vrij bellen 120 dagen. Het zijn uh, 300 belminuten per week en dat 120 dagen lang. En als je twee keer een tientje apart stort, dan heb ik 240 dagen. En of je nou uh, voorbussen hebt of internetcalls, dat is allemaal van hetzelfde bedrijf. En ik gebruik het al jaren. Nou, daarom. Als Kees het al jaren gebruikt, dan moet het goed wezen, lijkt mij. Kees, je bent het keurmerk. Oké, okay, gezien de tijd wil ik even door naar Tom. Oh nee, niet als niet. Waar zijn er andere vragen? Want dat mocht niet. Van dit te krijg ik weer een blazer. Jongens, er is ook nog die podcast van Egbert over dit ding. Dat staat op YouTube. Um, waarschijnlijk als ik nu de knop dubbel tik, ben ik er weer uit. Ga ik snel doen, toch? Ja, Peter, dat is gelukt. Leuk dat je er even bij kwam. Ja, klopt. Uh, Egbert heeft ook een keer een verhaal gehouden over uh, uh, softphone, geloof ik. Ja. Oké, okay, nog heel even of er andere reacties zijn. Anders gaan we door met Tom met de keynote waar de iPad Mini werd aangekondigd. Tom, doe maar. Oké, okay, er, er kwam net nog een tekstchat binnen. Maar mijn spraak staat op Engels, dus die kon ik niet helemaal verstaan. Misschien, ik geloof dat Nancy er ook is. Misschien wil jij dat zo even behandelen. Ja, de keynote. Ik zag al, uh, volgens mij was jij dat Astrid, als ik het goed zeg. Die al een artikeltje plaatste over de iPad Mini. Er zijn afgelopen uh, woensdag, of was het nou dinsdag? God jonge, ja, dinsdag was het. was volgens mij ook de eerste keer dat Apple um, een livestream aanbood over de keynote. Ja, alleen die livestream was alleen maar te volgen op een, uh, een Apple machine. <laughs> dat, op een Windows machine lukte het blijkbaar niet. Waarom, weet ik niet. Het zal wel de manier van doorgeven zijn. Um, heel in het kort, er zijn een aantal nieuwe producten aangekondigd. Waaronder dus inderdaad de iPad Mini. Die heeft geen 9,7 inch scherm, maar een 7,9 inch scherm. Uh, hij is dun uh, en hij is uh, eigenlijk gebaseerd op zo'n beetje, zo beetje de, hard... de hardware die in de iPad 2 zat. Als ik het goed zeg. Met een A5 processor, hij vergeleek hem ook steeds met, met de iPad 2, met een A5 processor. Geen retina scherm, dat maakt hem ook iets goedkoper, Zo'n ongeveer 329 euro. Um, het heeft, hij heeft dus geen retina scherm, maar wel, omdat hij kleiner is, hij heeft wel hetzelfde aantal pixels, dus je krijgt vrij scherpe beelden. Er is ook een, een iPad 4 aangekondigd. Ja, en dat wordt dus weer het paradepaardje van, van de iPad. Um, verder is er een, uh, ook een nieuwe MacBook Pro 13 inch aangekondigd. Dat is te, er, waren al, er was al een 15 inch en een 17 inch MacBook Pro met SSD geheugen en een uh, i5 of i7 Ivy Bridge processor... Met hoge snelheden praat je echt voor een, voor een MacBook, uh, voor een laptop over 2,7 of 2,5 gigahertz. Uh, dus die, die uh, MacBook Pro 13 inch is nu ook met een. De, de, de laagste is, dacht ik, als ik uit mijn hoofd zeg iets van 1600 dollar gaat die kosten. Uh, 1600. Het zal dan ook wel rond die prijs qua euro, euro zitten. Daar zit een 2,5 i5 processor in en 128 uh, SSD-RAM. Dat is het snelle geheugen. Verder hebben ze een nieuwe iMac aangekondigd die nog platter is en uh, nog mooier. Nou, de Amerikanen zijn echte mensen van de grote getallen. Hè? Omdat daar de dvd-speler uitgehaald is. Um, er is een nieuwe Mac Mini aangekondigd. Wat ook interessant is, is dat. Uh, en dan hebben we het even over de software. Er is een nieuwe versie van iBooks uitgekomen. Die is inmiddels ook al wel te downloaden. Als je gaat kijken bij de updates. Um, het mooie daarvan is dat je. Um, zeker voor de iPad heb je een, een, een programma dat heet. Uh, E-Books Author. Daar kun je e-Books mee maken. En uh, hij had het er vooral over dat in Amerika uh, op scholen. de iPad nu heel veel wordt gebruikt met e-Books. Omdat je via. De, met dat. Uh, heb je uh, iBooks Author ook uh, allerlei grafieken en allemaal mooie dingen in, in de studieboeken kunt zetten. Uh, in, in trouwens de update van de iBooks is het nu ook mogelijk om... Um, um, Continuous te scrollen, dus uh, echt omhoog te, te scrollen, niet pagina voor pagina, maar omhoog te laten rollen. En je kunt ook uh, uh, uh, aantekeningen maken. Verder kun je zelf ook, had ik begrepen, een ander fond kiezen. Dus dat kan voor mensen die, die uh, als slechtziende de iPad gebruiken met iBooks heel interessant zijn. Uh, ja, verder natuurlijk heel veel getallen over uh, de, de zoveel uh, miljardste app. Uh, die, uh, nou ja, een beetje overdreven. Er zijn inmiddels, geloof ik. Uh, uh, ja, hij heeft biljionen, is miljard, uh, inderdaad miljarden apps gedownload uit de app store en er zijn uh, nou inmiddels geloof ik al meer dan 700.000 apps te koop in de app store. Ik ben ongetwijfeld wat vergeten. In dat uurtje is er heel veel weer verteld, maar dit zijn denk ik zo'n beetje wel de highlights. Dat instapmodel van die uh, MacBook Pro die is dan 1600 zeg, zoiets. En uh, bijvoorbeeld als je dan zo kijkt naar zo'n uh, iMac met uh, iV Bridge, dat vond ik wel interessant. Um, maar dan ga je voor die 21 in scherm. Uh, zit je dan op een bedrag van 2000 euro of ook nog steeds op 1500? Sorry, het begin viel even weg omdat mijn uh, speakers zacht stonden. Uh, jij had het over de iMac, Robert? Ja, klopt. Want je begon dan met de MacBook Pro qua prijs. dus had je het over uh, instapmodellen zijn van de 1500. En uh, instandmodellen volgens van die iMac, iV-bridge 21 inch schermen, niet 27 maar 21 inch. En hoeveel zou je dan moeten denken? Um, Oeh, even mijn geheugen. Volgens mij ligt die uh, halverwege de 1200 euro. Oké, okay, dat is wel interessant. Volgens mij is de verhouding euro-dollar uh, ongeveer dat een dollar 80 cent kost. Dus de europrijzen liggen er ongeveer op 4/5. Ze zeiden over het aantal downloads overigens dat ze de 35 miljardste download hadden gehad uh, uit de App Store. En of dat nou alles bij elkaar is, muziek en appjes, het maakt mij niet uit. Er is gewoon heel erg veel. Nou weet ik nooit hoe geflatteerd die cijfers zijn en hoe opgepoetst. Ze zijn in ieder geval minimaal zeker oncontroleerbaar. En ze maken gewoon echt hele mooie spullen. Het ziet er allemaal shiny uit en uh, je betaalt er alleen wel voor. Nog andere vragen over de keynote. Hoi, um, ik hoorde ook iets over het pdf'en in, uh, in iBooks. Uh, pdf zou met één vinger naar beneden inderdaad dat doorscrollen hebben. Uh, ik weet niet of jij daar wat van hebt gehoord Tom? Ja, uh, dat, dat inderdaad met één vinger doorscrollen, dat gold voor, voor de iBooks, maar ook voor de pdf als ik het uh, goed heb gehoord. Ik hoorde, van, of las vanmorgen overigens in, uh, in het FOA-forum, dat ik meen Ronald een probleem had met het, uh, het doorlezen van pagina's. Want dat deden oude e-books wel en de nieuwe zou dat niet doen. Ik heb dat geprobeerd, maar later bedacht ik mij dat ik die nog niet geüpdate had. Dus dat die het daarom bij mij gewoon nog wel deed. Zou die leefmode daarmee kunnen helpen dan? Dus gewoon met één vinger naar beneden. Dat weet ik niet. Ik heb wel, ik heb wel de nieuwe. En ik, ik zat een, een preview van uh, een boek van uh, Stephen King uh, had ik gedownload. En ik, ik had gewoon met drie vingers naar beneden geveegd. En dan hoor je dus inderdaad dat geluidje van dat je een volgende pagina pakt. En hij las gewoon door. Oh, ik deed het altijd met twee vingers naar beneden. Misschien dat dat inmiddels drie vingers geworden zijn. Dat er gewoon een vinger bijgekomen is. Dat kan ook. Oké, okay, gelukkig dat hij dat nog kan. Want ik denk dat het, um, ja, het lezen van e-books toch wel een leuke vlucht zou kunnen nemen, omdat je gewoon echt nieuwere dingen kunt, uh, kunt lezen. Tom vroeg ook nog of jij een, een chat wilde voorlezen, Nens. Uh, sorry Dirk, ik bedoelde ook twee vingers. Oké, okay, dan moeten we even kijken wat er bij Ronald aan de hand is. Dan zal ik dat verder met hem uitspitten en hem eerst uh, updaten. Uh, een chat uitlezen, wat bedoel je? Volgens Tom was er nog een... een, een uh... Een tekstchat binnengekomen die hij niet lezen kon omdat hij op Engels stond. Dus dat? Uh, ik zou volgende gra een week graag weten of Tom Tom fietstunnels en voetpaden ziet. Navigon doet bij mij dat bij mij in de buurt niet. Voetgangersstand. Tom Tom doet het ook niet. Uh, in beperkte mate, een beetje. Dat hij uh... Degene die daar het beste voor gebruikt kan worden, maar die is heel lastig in te stellen vind ik tenminste. Dat is IWay, want die is op Google Maps uh, gebaseerd. En die is daar een stuk beter in, in paardjes en fietstunnels. So, Hoe uh, het, het, uh, uh, die meisje, ik weet niet wie ze is, die vroeg of er uh, aandacht zou kunnen worden besteed aan FIBER. Ik weet niet wat FIBER is, maar uh, dat, dat vroeg ze. Ja, dat weet ik toevallig. Dat komt omdat er uh, alweer een aantal maanden geleden een artikeltje over uh, uh, VoIP-apps uh, zoals Skype en zo, Voice over IP-apps, uh, heeft gestaan in PCM. En daar kwam uh, het appje Fiber als beste uit. Dus dat is net zoiets als Skype. Ik heb Fiber geprobeerd. Maar het was dermate ontoegankelijk dat ik, uh, ik probeerde het s'avonds laat om twaalf uur... ...een collega van mij zo ongeveer uit zijn bed had ge gefieberd per ongeluk. Dus ik heb fiber weer verwijderd. En hele slechte verbindingen met fiber. Ja, dat is heel erg afhankelijk van waar je bent en waar je heen, uh, heen doet. Want ik heb ook wel betere verhalen erover gelezen. Oké, okay, um, ja, dan hebben we het verhaal over dingen een beetje gehad over um, de keynote. Dan komt er nog een klein stukje over uh, Hot Mac 2... En dat sluit een beetje aan op wat Ton had. Mensen die gek van Mac zijn, die kunnen daar zich helemaal wouw's lezen. Ik tik hem dubbel. Dan kom je normaal gesproken in een menu. Of op de laatste... Of op de laatste plek waar je hem verlaten hebt. Ik ga nu even naar Home. De Home-knop zit rechts onderin. Het is een beetje een rare plaats, maar ze moeten ergens die knoppen hebben. Slash. Koppeling. Select assigned. Weglating. Opnieuws. Koppeling. Afbeelding. Main menu. Dit was niet het scherm wat ik zocht. Ze hebben een home en een main menu. En ik zocht het main menu. Knop. Hier start de app op. Thermobiel ML Network. Knop. Settings. Knop. Daar kijken we zo nog even naar. By now. Knop. By now. Knop. probeer max slash iPhone slash iPad news. Knop. Die gaat ook maar even in het Engels. Nederlands. U.S. English. Knop. Tekens. En zal ik hem iets langzaam zetten, is hij misschien wat beter te verstaan. Verticaal. snel. Fifteen percent. Nou, nou moet het kunnen. Knop. Settings. Knop. Settings. Buy now. Knop. Buy now. Knop. Today's Mac slash iPhone slash iPad news. Today's iPhone iPad News. Visit our blog. Knop. De blog van, de man, van deze club. Email our support team. Knop. Email our support team. Call our support team. Je kunt ze Nop. nog bellen. Send AOL-IM to our support team. Je kunt Nop. ze via AOL bereiken, dat is een soort MSN-achtige. I'm already a client. Knop. About Mid-Atlantic Consulting, Incorporated. En Mid-Atlantic Consulting Incorporated, dat is de club die het maakt. Um, nee. Er was toch al settings. Settings. Knop. Nee. Die tik ik even dubbel. Settings. Choose what settings you want to modify. Choose what settings you want to buy pro settings add on. Je kunt hier het ons bij kopen. Ik heb het nog niet gedaan. Ik wil zeker kijken wat, die, uh, wat daar te verhapstuk is. Bui Mac News push add on. Knop. Nee. De Max Nieuws Push Add-on. Dus dan krijg je pushberichten op het moment dat er wat nieuws is. Other Settings. Knop. Cancel Other Settings. Ze dus hebben hier dus ook nog een keer een Other Settings knop. Nou, nee. doe raad en kijk er eens even in. Other Settings. Dat. Knop. Dat is een terugknop. Other Settings. Save. Knop. Wat is dat dan? Even spellen. Volume. Pins. Verticaal. Tekens. Woorden. Teken. Capital S. A, V, E. Oh safe. Select a start page. Je kunt hier een startpagina opgeven. Hot Mac News, one of three. Hij staat op Hot Mac News. Nou, dat vind ik mooi. Current version of application is two. Not En het nummer van het versienummer van de de app. Ja. Terug hier. Knop Knop Settings. Bye now. Knop Today's Mac slash iPhone slash iPad News. Nou, dan ga ik even kijken. Ik tik hem dubbel. Connect to Microsoft Office Files. Ik zoek even het begin op. Select Assigned. Weglating steken. Vind Pop moves, Koppeling. Afbeelding. Opzonding steken. Begin van de lijst. Apple Reports voert kwaad results. Koppeling. ...dat Apple de, de results, eh... Uh, Opzomming steken. ...het kwartaalresultaat resu naar buiten brengt. Cutting Edge Curriculum dit finaal Cut Pro X. Koppeling. Met Cut Pro X is er schijnbaar een probleem. Oplossing steken. Apple introduces iPad Mini. Koppeling. Nou, laten we die maar eens even dubbel tikken. Introduces iPad Mini. Koppeling. Abspied mop vector tomaat soft office op die knop. Menu knop. knop. En nu is hij dat artikel aan het laden. Features. Watch the keynote. Nou, dat kunnen we ook nog een hele verhaal bekijken. Misschien van eerst. En ik kan nu met twee vingers naar beneden vegen. Watch the keynote. Koppeling. Begin van lijst. Watch the iPad mini video. Koppeling. Einde van lijst. Einde van oriëntatiepunt. The full iPad experience. There's less of it, but no less to it. Kop niveau 2. Afbeelding. Everything you love about iPad, a beautiful screen. Fast and fluid performance. Ik tik met twee vingers om een stil te krijgen. Dus op deze manier kun je uh, artikelen lezen. Links onderin heb je een... Knop. En daarnaast heb je een back, knop. een back arrow knop en die gaat dan terug naar het vorige pagina. En in dit geval was de vorige pagina de hoofdpagina. Slash, Select as, Op Apple reports Godteling. Dus in feite is dit een soort uh, internetbrowsertje met een aantal vaste toetsen eromheen... ...waar je dus niet zelf uh, adres in kunt stoppen. Je kunt uit een aantal beperkte sites kun je kiezen. Maar die kun je wel redelijk makkelijk uh, doorheen lezen... ...en via die back- en die forward-arrows pagina's heen en weer bladeren. Dat was hem. En ik laat hem los voor vragen. Dat is, een leuke, uh, dat, is, dat is een leuke app. Ik weet niet uh, of, of jij, Dirk, bekend bent met uh, de app OMT. Nee. Hmm. OMT is van uh, de jongens van One More Thing. One More Thing is een uh, Nederlandse site. En uh, dat zijn dus ook twee volledig, uh, nee twee misschien wel meer, uh, Apple en Mac gekken. En dat appje is, uh, ik heb het vooral net van de week, uh, er is kort ook iets op het, op het uh, forum over geweest. Ik heb hem gedownload en het is inderdaad een, een leuke app. Nou u zegt inderdaad, die heb ik wel voorbij zien komen op het uh, Forum. Ja, klopt. Nou, het is leuk om die voor volgende week uh, erop te zetten. Uh, houd de gedachten vast, zou ik zeggen. Nog vragen over de Hot Mac app of over de OMT app? Ik hoorde wel een aantal ongelabelde knoppen. Heb je enig idee wat die doen? Zijn die belangrijk? Nee, die zijn niet belangrijk. Die doen uh, gewoon de rest op zijn plek houden. Ik vind dat niet een leuke manier van app om het te doen. Maar daar duwen ze bijvoorbeeld een, uh, een andere knop wat verder mee naar links of naar rechts. Door een grote of een wat minder grote knop naast te zetten. Oké, okay, dankjewel. Leuke app. Even kijken. Ehm... Um... Ik zag een heel verhaal van Astrid in het FOA-forum uh, over het invoeren van een giftkaartnummer. Dat dat naar muziek verhuisd is. Uh, dat is in mijn app store nog niet zo. Of in de app store van iOS 6 weer teruggeplaatst naar de plek waar die eerst zat. Uh, heeft er iemand nog een iOS 5-ding bij de hand om te kijken? Hoe dat daar zit. Want nou, dat kan... Nee, Astrid heeft natuurlijk iOS 5. Astrid, wat heb je dan bij die iOS 5... Uh, in de app... In, in de... Nou, houd je mond. Wat heb je dan uh, bij de App Store staan... Uh, als je uitgelicht kiest... En je gaat daar vanuit het uitgelicht tabblad naar links vegen... Dan kom je niet meer die Apple... Um, Voorwaarden tegen. Ik zal het hier eerst even laten horen. Wacht maar even. Kijk, als ik nu hier naar de App Store ga, App Store, het regent echt de updates weer. App Store, top. 1 van 1. Dan moet ik even wachten. Geselecteerd. Uitgelicht. Top. 1 van 5. Dan moet die even geladen zijn. Ik veeg nu naar links. En als ik nu mijn koptekst terecht kom, of niks voor. Het zal wel druk zijn in de App Store, denk ik. Geselecteerd. Uitgeleerd top 1 van 5. Nou, kan ik al een keer V, jongens, of zit dat? Nee, nog niet. Geduld blijft een schone zaak. Ik ben daar niet uh, in grote mate mee begiftigd, Tot geloof ik. Het lijkt erop dat die iPhone... Nu, ja, hij heeft al. Dirk, ik gooi het er even uit. Um, ik had hem namelijk al klaarstaan. en waarom het bij jou nou niet doet weet ik niet. Ik lees hem. Inderdaad, ik heb Twee. gewoon. Geselecteerd, uitgelicht. Uitgelicht, en nu veeg ik naar vijf. links, dan krijg ik. Algemene voorwaarden aan Apple ID, T-Hessels wissel-in-knop. De gewone wissel-in-knop. En ja, ik heb dus uh, EOS 6. En. Uh, bij mij werkt het dus gewoon bij jou ook, als je tenminste de verbinding kan krijgen. Ik gooi de microfoon weer op. Ja, natuurlijk is ze er nu wel, maar dat geeft niet. Oké, okay, dankjewel. En mijn vraag is dus: is er ook een IOS 5-gebruiker die dat even kan kijken? Hoe dat, uh, wat daar nu zit? Of als het uh, zelf, als je een IOS 5-ding bij de hand hebt? Ja, ik, ik heb het uitgebreid uitgelegd. Uh, het is namelijk zo, het staat er wel, maar het werkt niet meer in, uh, in de App Store. En uh, daar ben ik pas achtergekomen toen ik de giftcard ging lezen. Ging scannen en toen stond erop wat je moet doen. En je moet dus in het vervolg naar iTunes en naar muziek. En dan doet hij het wel. Ja, of er zijn meerdere giftkaarten. Dat had ik vandaag nog een keer bedacht. Dat zou ook nog kunnen. Dat je speciale kaarten voor muziek hebt en kaarten voor uh, appjes. Want het is natuurlijk heel raar dat het er gewoon staat en het niet meer werkt. Ik ga straks een giftkaart kopen, denk ik. Dus eens kijken of die, die, die, of die daar nog wel wil. Ik vond het, uh, ik geloof je uiteraard direct, want ik, ik weet dat je dat heel constantieus geprobeerd hebt en daar gisteren of weet ik veel wanneer dat was, uh, behoorlijk mee aan het martelen bent geweest. Dan vind ik het nog heel wat dat je overigens daar dat mij bij muziek ook gevonden hebt. Um, en ik ga kijken of ik hier gewoon meer informatie over kan vinden, want ik vind het wel heel raar. Nou ja, kijk, het bedrag wat ik heb bijgezet, dat komt gewoon bij het bedrag dat er al stond. En dan kun je dus, hoef je dus niet alleen muziek mee te downloaden, daar kun je ook apps mee downloaden. Dus ik weet niet waarom ze het hebben gedaan. Ik had het uiteraard eerst ook via de App Store gedaan, maar ja, dat werkt niet meer. Ik heb honderd keer die code ingetypt en elke keer zeiden ze ongeldige code. En de eerste keer dat ik het op die manier deed, deed hij het meteen. En dat staat dus ook op die kaart. Ja, oké. Okay. Ik, ik begrijp het nu helemaal. Astrid, want ik, ik zat dus ook even. Ik zit dus nu ook al in het tekstveld om te bewerken. En zover was jij ook. En dan tik je de code in en dan zegt hij dus ongeldige code. Dat is inderdaad uh, niet des apples. Vind ik niet netjes inderdaad. Nou, ik heb me daar inderdaad in ellende, want met iTunes op de PC. Dat is heel erg verdrietig. Uh, lukt het mij altijd wel. En nu lukt het me nog, nog met, met CH, met NVDA. Dat waren zo hoog voor voorbeeld opgegeven overigens terecht. Nog met JOLS-12. Dus dat, we zijn er echt heel erg slecht mee af. Heb je het al geprobeerd? Ik, ik kan zo even kijken. Als je het iTunes-appje uh, uh, opstart op de iPhone, uh, kun je het daar dan niet doen? Lekker nog, daar moet je het doen. <laughs> je, je moet de iTunes-app uh, opstarten en dan uh, in het tabblad muziek en dan helemaal naar beneden. En daar staat je inwisseltoestand. En daar werkt hij. Ah, Oké, okay, dus dan kunnen we in ieder geval gewoon iTunes op de PC weer vergeten, gelukkig. Ja, Dat wordt uh, alleen maar een grotere droevenis helaas. En het is het streven van Apple dat uh, iTunes steeds minder gebruikt wordt. Dus daar gaat zeker geen uh, update komen waar een behoorlijke slag wordt gemaakt qua toegankelijkheid. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, want zij hebben natuurlijk zoiets van uh, iTunes op de Mac werkt prima met de voice-over. Koop je maar een Mac. Ja, dat is een geruststellende gedachte, maar nu nog de Mac centen. Oké, okay, zijn er nog mensen die wat leuks hebben gevonden uh, aan appjes of aan rare plekken op een iPhone of weet ik veel wat. Uh, wat Tom een poosje geleden gezegd heeft, heeft die, moet ik hem helaas toch wel gelijk ingeven. Dat iOS 6 op een uh, iPhone 3 mm, toch iets minder stabiel draait en vaker ergens lang over doet dan uh, op een iPhone 4. Helaas. Nou, ik ben zo blij dat ik het niet heb gedaan. En nou las ik het weer van Karel Pieter, dat hij uh, eigenlijk het liefste terug zou willen enzovoort. Ik ben godsblij dat ik het niet heb gedaan. Maar ik wilde uh, even, ik weet niet of mensen dat kennen, ik weet ook niet meer precies hoe ik het nou heb gevonden. Maar er is een app, die heet App van de Dag. En uh, dan kun je elke dag, uh, er staat daar een gratis app in. Ik moet wel zeggen, tot nu toe heb ik uh, één ding wat me wel leuk leek. Want dat heet World Clock. Maar die was gelijk 79 MB en dat vond ik een beetje veel. En uh, Verder is het uh, wel nogal vis visuele apps of spelletjes of zo. Maar nou ja, het, is, uh, het kost niks te en Je kan zo even kijken en dan uh, weet je het. Ja, er zijn zo ontzettend veel leuke uh, apps om apps te vinden. Ik vind dat echt geweldig app van de dag. En dan schrijf je gewoon app en dan van de dag aan elkaar? Of zijn dat uh, vier losse woorden? Nou, eerlijk gezegd zou ik dat niet, weet ik dat zo niet uit mijn hoofd, maar bij Google, uh, nou ja, of het, of het lukt je met de ene manier of de andere manier. Dat moet, moet heel snel te, te vinden zijn, denk ik. Ja, ben ik met je eens. Oké, okay, nog iemand wat leuks? Ja misschien, uh, ja, misschien weet je het al of misschien niet, maar als je bijvoorbeeld in de, wacht hè, in de tabelindex gaat. Vroeger kon je het hem vasthouden en naar boven en naar beneden gaan. Nu kan je gewoon uh, met één vinger naar boven of naar beneden vegen om naar de volgende letter te gaan. Bijvoorbeeld. D, F, e, F, F, G, geselecteerd. Oké, okay, ja. Dat vond ik wel... Dat is een stuk, gebruik, een stuk gebruiksvriendelijker dan um, dubbelteken, maar dat is vanaf iOS 6, iOS 6 neem ik aan... Um. Daniel? Nee hoor, dat, uh, ik doe dat eigenlijk al heel erg lang. Uh, dat, dat, zit, uh, uh, dat zit ook al in iOS 5.1.1. Maar deed je met één vinger naar beneden flippen of trek je gewoon één vinger rustig naar beneden? Dat was mij niet helemaal duidelijk. Ik dacht het laatste. Dat eerste zit er inderdaad al heel lang in. Dat ben ik met uh, Tom eens. Nee, allebei zitten er dus uh, al in. Dus uh, inderdaad die, die sweep uh, verticaal naar beneden om snel van letter naar letter te gaan. En ook dat vasthouden, dat zitten allebei al in EOS 5.1.1 en daar is volgens mij in 6 niets veranderd. Maar wat deed jij dan Daniel, deed je gewoon met één vinger verticaal naar beneden vegen steeds, van letter naar letter of niet? Ja, verticaal naar beneden vegen. Uh, ik heb dus op een beurs gestaan drie dagen in Brussel en het was iemand die mij dat vertelde. En ik kende hem nog niet, dus well, ik geef hem gewoon mee. En uh, dan heb ik nog een tip gekregen, dat uh, kan ik nu niet testen eigenlijk. Maar uh, nu blijkt het dat je als je sms'jes krijgt en uh, je bent ze allemaal aan het lezen en je staat op één naam dat je dan uh, met één vingerbeweging al de berichtjes van die ene persoon kunt wissen ook. Heb ik nog niet getest, maar... Uh, uh, ja, we moeten hem maar geloven. Ja, dat zal een, een IOS 6-grapje zijn. Want daar heb je in het, um, de rotor heb je een ding taken erbij gekregen. Ik kan wel even kijken of hij het hier wil doen. Ja, die hadden we al ontdekt bij het verwijderen van mails. Ik heb ook hem uh, gezien dat hij werkt bij het verwijderen van... Uh, uh, van, uh, ...van muziek. Ik heb nog niet geprobeerd of dat werkt bij bijvoorbeeld contacten en uh, agendaafspraken. Ja, die werkt op allerlei plekken. Je kunt er ook vaak accounts mee weggooien en dat soort dingen. Maar dat is waarschijnlijk ook sms. Nou, dat is wel makkelijk. Want dat uh, eerst op wijzig drukken en dan die selectievakjes aantikken is wat omslachtig. Nog meer, anders dan... Uh, Gaan we hem afsluiten voor uh, deze vrijdag? Want het is dan weer hartstikke laat. Ja, ik zit dat belprogramma's te zoeken. Ik ben het vergeten. Mijn korte termijn geheugen is uh, aan het afnemen, geloof ik. Jij bedoelt softphone? S-O-F-T-P-H-O-N-E? Dat bedoelde ik, maar ik check mijn wijzelaars, maar het komt niet naar voren. Ik ga het weer proberen. Het kost overigens uh, 5,49 euro. En als het helpt, wil ik wel even kijken welke uh, ja, de ontwikkelaar of hoe die precies heet. Want ik geloof dat je meerdere uh, dingen kunt vinden die, uh, die zo heten. Maar als je er eentje vindt die 5,49 kost, dan moeten we die hebben. Ja, klopt. Dat is trouwens sowieso wel lastig dat, dat heel veel apps op dezelfde naam ook kunnen hebben en zo. Daar, uh, daar zeurt niemand over. En dan blijft het ook lastig dat je niet bij de app op je iPhone kunt terugvinden wie je hem gemaakt heeft, snel. Oké, okay, dan wou ik weekend gaan vieren. Het is bijna een iPhone dubbel uur geworden. Je krijgt die dingen ook altijd weer vol. Ik, ik, ik blijf de bank voor zo van, ah, dit moet toch hard blijven zoeken naar appjes, maar dat lukt schijnbaar altijd of andere leuke dingen. Volgende keer krijgen we dus het OTM-verhaal, OMT-verhaal van Tom in ieder geval, en een stuk Navigon van mij. Okido, wat mij betreft groeten en een fijn weekend en leuk dat jullie erbij waren. Doei doei! Move my-